11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In België zijn opnieuw twee mensen gearresteerd in verband met de aanslagen in Brussel. Het zijn twee broers die een link hebben met het appartement in Etterbeek, waar de aanslagplegers zich schuil hebben gehouden. Wat die link is, wil het federaal parket niet zeggen. De broers zijn dit weekend opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.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 In Syrië is een Russische gevechtshelikopter neergestort. De twee piloten zijn daarbij omgekomen, zegt het Russische ministerie van Defensie. Het toestel is niet neergeschoten, volgens de Russen. Wat er wel is gebeurd is onduidelijk. De lichamen van de piloten zijn naar een Russische basis in Syrië gebracht. Het weer nog, vooral in het oosten en noorden, eerst grijs met soms buien regen. Later wordt het op veel plaatsen droger en komt de zon tevoorschijn. In de loop van de middag weer kans op een bui, het wordt een graad of 15.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 In de randstad staan files op de A2 Den Bos naar Utrecht. Bij Culemborg drie kilometer aan ongeluk, en daar is de linkerlijst ook dicht. Verderop bij Ams richting Amsterdam twee kilometer bij knooppunt Holendrecht. Op de A9 richting Alkmaar, daar staat bij knooppunt Velsen nog drie kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Watergasmeer en de Afrit Rai 4. Op de A15 richting Nijmegen, daar staat er een ongeluk met een vrachtwagen tussen Afrit Arkel en Knopenduil vijf kilometer. Bij knopendijl is alleen de vluchtstrook open. Op de A27 Breda in de richting Utrecht. Daar staat tussen knopend Gorkum en Lexmond 3 kilometer file. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen AFWIT Oude Wetering. En de AFWIT Noordwijkerhout 4 kilometer door bergingswerkzaamheden. Daar is de vertraging ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. leven de tijd van de leer, met Zandvoort uit Zandvoort.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 Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je zodra je naar wat amor fluistert, luistert. Dan weet je dat wordt weer net zoiets als Pauls en Greetje met randivoetjes in een klein cafeetje en slenteren in de maanenschijn met rozengeur en kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht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 Vol hoed op, mijn ene oor. Zo slenter ik het leven door. Met een dubbie hier en een stijve daar. Haal ik mijn korstie bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen. Daar ga ik s'nachts mijn kiet doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet: veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast nou dit.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 en dreigt mijn mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. Dus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 Veel van mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, de bros door zo'n gezicht.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 En te brengen overal het liedje met het wonderen melodietje. Uit het de land der bergen je al de pracht van het heelal. Al de weelde van de stad is klatergoud, Waren men geen herdersjongen toevertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh, kleine herdersjongen.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 Bordje bier, bier, bier, Aan de sfeer, sfeer, Op de vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juist, juit. juit. is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij.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 Vier of drie, vier, vier, vier zo'n reisje neer Een niet ver met schuilt, schuilt, schuilt allemaal in de kajuit, kajuit, kajuit. Het is zo dappert, het is zo fijn, fijn, fijn zo'n reisje langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti, vader en dochter met een reisje langs de Rijn. Een hit in 1969 alweer en daarvoor hoorde u Suite 16 met Peter.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 No so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 Doe laat me al.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 Alleen. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non. Van de en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.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 Toch wat jij horen nou, ik een zo'n Van zo'n span, nou echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt of ze niet om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang Maar na de nood uitgaan Is maar de raak, maar al te vaak om op te schieten. Zeg, heb u ons twee op uw tv? Graag op uw zitten. Als, Als we dan nog krijgen een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 Op uw tv, op uw tv, Graag op visite. Als we dan nog krijgen een eigen show. Geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat. Dat toch niet iets staan. Om op te schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. schieten.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 Dan maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje. Liefde daar gelukkig en mijn vreemd. Duwelijk was heel voor spoeden. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Op Of een flinke vijfing in de wieg lag Krullen Johnny, jodel is voor mij. Read it, read it, read it, read it, Jodel kun je ons bekoren. Oh, Johnny laat je d nog eens d Johnny laat je d nog eens d Als je d dan zijn wij verloren, want dan kunnen wij je niet d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 Zeker niet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 Houd ze nooit voor haar verborgen, zij ligt altijd met je mee.